Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Zeker 100.000 inwoners van Burundi zijn het land ontvlucht, meldt de VN. De situatie in Burundi is zeer instabiel. Na een mislukte poging zou de president weer terug zijn in het land... maar hij heeft zich nog niet laten zien. Er is aangekondigd dat hij vanmiddag een toespraak houdt. In Burundi is nu ook de leider van de staatsgreep, generaal Niyombare, opgepakt... Drie andere dissidenten-generaals waren al eerder aangehouden. Vanwege de instabiele situatie heeft Nederland besloten... de ontwikkelingshulp aan Burundi op te schorten. Nederland spreekt met de internationale coalitie... die strijdt tegen islamitische staat... over een langere militaire missie in Irak. Volgens minister Hennis van Defensie is de klus zeker nog niet geklaard. Mogelijk wil ze de missie ook uitbreiden naar Syrisch grondgebied... maar het kabinet wil dat niet doen zonder VN-mandaat. Nederlandse en Britse wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om cocaïne te detecteren via vingerafdrukken. Ze kunnen zo vaststellen of iemand de drugs alleen heeft aangeraakt of ook heeft gebruikt. Het menselijk lichaam zet een deel van de cocaïne om in stoffen die bij een vingerafdruk te zien zijn. De stoffen zijn niet te zien bij mensen die de drugs alleen hebben aangeraakt. De omroepen maken zich grote zorgen over de toekomstplannen van het centrale bestuur van de Nederlandse publieke omroep. De omroepen krijgen minder mogelijkheden en er komt minder ruimte voor creativiteit, maar schuwen ze in een gezamenlijke reactie. Uit een conceptbeleidsplan van de NPO blijkt dat het bestuur de macht van de omroepen flink wil inperken. In een reactie zegt de NPO het jammer te vinden dat de omroepen afstand nemen van de voorgestelde vernieuwing. Het weer vanmiddag vooral in het noorden en midden nog wolkenvelden. Geleidelijk breekt de zon er wel vaker door. In het zuiden is het behoorlijk zonnig. Het is 11 tot 18 graden. Morgen een storing met wolken en wat regen. In de loop van de middag wordt het droog en dan komt er nog wat zon. Het wordt morgen rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken, 3 kilometer. A20, Gouda richting Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij Avelingen, ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Verke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lijken, lekker!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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. C -C met, met, met nu. ZFM luncht. Onlangs hebben we nog aan tafel gezeten met leden van de koninklijke familie. Ik heb enorm met die lui gelachen. Het eh, was een galaavond in het kader van de eerstbestrijding. Ik zei dan nou tegen Klaus: hoe kun je nu met een galaavond eerstbestrijden? Nou well, ja, zei Klaus: er wordt tenminste een even niet genaaid. Klaus lag hem bij langs. <laughs> Ja, het was. Klaus was enorm ik weet niet wat. Lachen. Hij zei, niet. Ik zei, wel Hij zei, toeval bestaat niet. Ik zei, toeval bestaat wel degelijk. Hij zei, toeval bestaat niet. Ik zei, toeval bestaat wel degelijk. Hij zei, toeval bestaat niet. Ik zei, toeval bestaat wel degelijk. Nou, om van deze zinloze discussie af te zijn, zet ik mijn transistorradio aan. Op dat moment hoorde ik iemand zeggen, toeval bestaat niet. Ik zei, nou, als dat geen toeval is, dan weet ik er ook niet meer. Toch. Waar praten wij eigenlijk over? Luciano Pavarotti staat op de dam. Van het dak van Krasnapolski waait een dakpan. Net dat ene kleine plekje waar Pavarotti niet staat, komt de dakpan terecht. Is dat toeval? <lacht> of is dat geen toeval? Ja, maar Bernard daar gelijk wat tegenin. Hij zei, wanneer een epilepticus elke dag om drie uur een toeval krijgt... dan noem ik dat geen toeval meer. <lacht> vond ik ook niet gek, hoor. Nee, eerlijk is eerlijk, dat vond ik ook helemaal niet gek. Dan ging ze nog een kwartiertje over en weer. Potje al door, hij zei Bennet tegen mij. Ik zit me hier toch een potje diep gaan voor u te filosoferen. Zo ken ik u helemaal niet. In uw programma's bent u heel anders, hè. Dat is het als ik het goed heb, alleen maar uh, lang leven de lol. Hoera voor de flauwekul. Hoor eens een onderwerp dat hout snijdt. Of een liedje dat wat dieper graaft, Of dat wat persoonlijker wordt. Stel geen klap voor, eigenlijk, hè. Je hebt er ook geen baas aan. I want you hear? Escape into the Sunset Ja Oeh, dit is lekker zeg, dit is een oude Oeh, Rod Stewart Van het gelijknamige album Every Picture Tells a Story Elk plaatje vertelt een verhaaltje Dan, uh, Rod Stewart met het prachtige Every Picture Tells A Story van het gelijknamige album uit uh, de uh, 70, als ik het goed heb. Goed, um, het is uh, kwart over één geweest en we gaan eens even kijken of, uh, of mijn grote vriend uh, Joop aan de telefoon is. Als het goed is ja, wel. zeker. Ja hoor, daar is hij. hij. Uh, ja, hij is het. Dag Dolly, dag Uite, Ja, Goedemiddag. Hey, ja, dag, Joop. Dag, goedemiddag. Dag, Joop. Hoe is het nou Joop? Nou druk hè. Druk. Daar zorg ik wel voor. Ja, je, zorgt voor de... je maakt je druk <laughs> of heb je het gewoon druk? Oh nee, ik heb, nee, ik ben uh, toch wel lekker bezig of zo. Oké. Okay. Helemaal ja, goed. Goed. En nou. dan hoop ik dan donderdag in de krant te krijgen waar ik mee bezig ben. Maar dat, uh, dat kan ik niks over uitlaten. Oké. Okay. Jammer. We gaan het hebben over het weekend. Ja, ja, we gaan het hebben over het weekend, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja nou, nou, het weekend begint vandaag in principe al. Ja. Um, het, het begint in ieder geval vanavond met uh, een optreden van BB en de Soulmates in Café Nuf Dat begint om acht uh, uur. En in die Soulmates speelt een zandvoort. Ik heb ze een paar weken geleden heb ik ze daar ook gezien. Leuke muziek. Een um, beetje oude uh, soul, maar ook moderne soul. Als dat bestaat. Ik, ik weet niet hoe dat heet verder, maar goed. Dat, dat spelen ze. En dat was erg gezellig, moet ik zeggen. Oké. Okay. Dan, dan morgen, morgen, dan is er in ieder geval om 12 uur op het Raadhuisplein... een informatiepicnic van het CDA... zoals ze dat noemen. Daar kunt u uh, vragen stellen... over hetgeen, uh, u, uh, ja, uh, wat er bij u leeft... over Zandvoort en dat soort zaken. Ze willen uitleggen wat het college gedaan heeft. Ze willen uitleggen wat uh, uh, de, de Raad gedaan heeft. Dus uh, bent u politiek geëngageerd... en u wilt het een en ander weten... gaat u dan om 12 uur... naar de informatiepicnic van het CDA. Zorgen zij voor de broodjes, Joop? Zorgen zij voor voor de broodjes? Nou, ik heb een uitnodiging gekregen, koffie met een gebakje staat klaar voor u. Oh, en verder niks. En dat noemen ze een picknick. Een picknick. Ja, nou Ja, ik weet het niet, maar... Christelijke Broe, zuinigheid maar, weer. Uh, oh. Het is er in ieder geval, het is er in ieder geval. Christelijke zuinigheid weer. Ja. Nou goed. Oeh, wat zal we ik een boze brieven hebben. Laat me even met mijn verhaal vertellen. Ja, we gaan het niet steeds doorheen, Ruud. Uh, morgenavond, wat hebben we morgenavond? morgenavond? hebben we in, uh, in Café Laurel en Hardy hebben we een, uh, een, uh, een muziekquiz, een popquiz. Die wordt uh, gepresenteerd en is samengesteld door Frank Fink. Het gaat hoofdzakelijk over oude muziek en over ja, nieuwsfeiten uit de jaren 60, 70. Hij heeft een heleboel bij elkaar gezocht. En dan gaan we kijken wat u uh, er nog van weet en uh, wat u uh, dan eventueel naar voren kunt brengen. Ja. Dat is de zaterdag dan. Dan gaan we naar de zondag. Zondag ja, dat is eigenlijk bijna helemaal uh, uh, uh, ja, druk. Het is in ieder geval de voorjaarsmarkt. Is uh, door het centrum van Zandvoort. Leuke zaken. Ook de Zandvoortse ondernemers doen eraan mee. En die begint om tien uur. En is om, uh, even kijken, volgens mij om zes uur afgelopen. Nee, om vier uur afgelopen. Goed, dan gaan we naar. Uh, Even kijken, klasse Concerts, half drie, morgen of zondagmiddag in. Uh... In, de, in de, de protestantse kerk, daar treedt een, uh, een saxofoonorkest orkest, even met pieper uitzetten, excuseer me. Ja, die is yes. uit. Um, dan, daar speelt de, het saxofoonorkest. Ja, dat um, zijn dus alleen maar saxofoons, en daar heb je ook diverse soorten in, dat weten we. En die spelen dan, um, ja, klassieke muziek. Ik weet niet wat ik me de bij voor moet stellen, maar ik ga kijken en ik laat me verrassen. Dat zou ik zeker doen, want dat kan best wel eens heel mooi klinken hoor, als ze goed bespeeld worden. Ja, het zijn studenten van twee conservatoria, eentje van Enschede en een van Utrecht. Dus dat zit steekt goed in elkaar denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dan. Dan uh, zondagmiddag om vier uur bij Talassa, Ja, daar zit ik me echt op te verheugen. Daar komt Martijn Schok. Onze Nederlandse Boogie Woogie uh, pianist Die echt over de hele wereld bekend is. Ik heb hem al een paar keer in Zandvoort mogen zien en, uh, en beluisteren. Ja, en uh, als je van Boogie Woogie houdt, dan is dat echt de top of de bill, hoor. Ja, ja. Ik weet niet of je hem kent, Ruud. Nee, ik ken het, hem niet, ken het ik ken hem niet. Het is grandioos wat die man uh, uit zo'n pianootje kan, uh, kan vogelen met zijn snelle vingers. En dat... Uh, ja, dat geeft gewoon een hele lekkere sfeer. Dat is dus morgenmiddag om 4 uur. En dat is tot 7 uh, tot uur volgens mij. Uh, ja, tot 7 uur. Dan ga ik nog even kijken of er maandag iets te doen is. Ja, ja, maandag. Dan uh, begint weer uh, de tweede week van het zaalvoetbaltoernooi. Dat, uh, dat is weer bezig in de Sporthal. Uh, de Corve Cor Cor Cor Sporthal. En dat uh, zal duren tot uh, 10 juni, wanneer de finales dan gespeeld worden. Nou, dat is Hetgeen ik wilde vertellen, Ruud, er is nog wel wat te doen. Je hoeft je echt niet te vervelen. Nee. En uh, leuke dingen, denk ik, voor het ja. weekend. Ja, hartstikke leuk. Was, was er eigenlijk van dat zaalvoetbal, was daar al een, een aflevering van geweest? Want we hadden het laatst ook al erover gehad, geloof ik. Ja, er was een ja, ja, ja, ja. Er is, uh, Vorige week maandag is het begonnen. Dus uh, ja. komende maandag begint het uh, de tweede week. Was ik je erbij? De, uh, ik ben alleen de eerste avond erbij geweest. Ja. Wat wil je ervan weten? Nou, of het een leuke sfeer was en uh, of het spannend is. Nou, de eerste ronde is eigenlijk ja, niet spannend. Niet spannend. Nog nee, niet. het gaat namelijk zo. men, de organisatie weet ja? niet wat voor uh, kracht een team heeft. Is het een, een nieuw team? Bestaan het uit oude Aha. spelers. Uh, ja. Dus uh, ze gooien alles bij elkaar de eerste ronde door elkaar heen in uh, zes pools en uh, die spelen een halve competitie. De bovenste twee gaan de tweede ronde bij de bovenkant van, van het schema, de onderste twee ja. uiteraard naar beneden. Ja. En daar gaat uiteindelijk weer uh, de volgende ronde, de kwartfinales, de nummers één gaan tegen elkaar. Er komt een halve finale uit en daar komt dan uh, de finale uit wie dan het kampioen is van dit jaar. hetzelfde nou, is dan ook uh, in de eerste divisie. Uh, de hoofdkwassen, de, de dan de eredivisie, ja. de tweede, dus nummers 2 gaan voor de eerste divisie en de nummers 3 die gaan voor de hoofdklasse. En dan is er nog, en dat vind ik eigenlijk het meest belangrijke: ja. dan is er een sportiviteitsprijs. En uh, ja, dat vind, vind ik eigenlijk van alle toernooien, vind ik dat de belangrijkste prijs die er is, die wordt ook uitgedeeld ja. zondagmiddag... ...na het Hotsknots-Begonia-toernooi. Oké. Oh, okay. Want dat is... Uh, uh, ...dat begint vanavond eigenlijk met een... Uh, ...met een, een wedstrijd tussen... Uh, ja, ...oud spelers van, ik denk... ...maar dat weet ik niet helemaal zeker... ...van sandsbroek Meeuwen en Z75... ...dat is meestal het geval namelijk. Ja. ...en morgen, op de zaterdag... ...dan uh, beginnen de wedstrijden... ...om het Hotsknots-Begonia-toernooi... ...en dat is... Uh, ...ja, uh, met dik twintig jaar bestaat het al geloof ik... ...en dat, uh, dat is eigenlijk... ...het toernooi voor de... Uh, minder getalenteerde voetballers, zal ik het maar zeggen. Mooi. <laughs> vandaar vandaar, vandaar mooi. dat het Hotsknots Begonia Ja over. Ja, ja, ja. ja. Uh, juist. Leuk. Hotsknots Begonia voetbal is, is een, een term van een Sanfordse voetbaltrainer... van Bertus Jacobs. Ja, en ja, ja. Hij heeft dat, uh, Die heeft dat uh, gebezigd ooit. Nou, die is eigenlijk het voorbeeld geweest van... Uh, wat spelers van die toen de tijd nog bij z 75 speelden. Die zijn het Hotsknots Begonia toernooi begonnen. En dat is gewoon overgenomen. door FC Sanford bestaat nog steeds. En er komen... Uh, een, een, ik zei een X aantal teams vanuit het hele land. Echt. Zelfs twee teams uit Engeland. Die komen naar Zandvoort toe. Om dan hun beste Rotskons begon voetbal te laten zien. Ja. Zit er het buiten hoor. Prachtig. Normaal gesproken altijd mooi weer. Ik ben bang dat het dit, dit, dit, dit weekend wat minder zal worden. De weersverwachtingen zijn niet zo denderend. Maar ja goed. Uh, men, men gaat voetballen. En uh, zaterdagavond is het groot feest in de kantine van SV Zandvoort. Daar treedt uh, Wim Mendel op. Uh, als uh, disjokie. En er komt een, een Hollandse zanger komt langs en ja, dat is echt een feest, dat, dat, dat zou je een keertje moeten gaan zien, uh, Leuk. Ja, met name dan Dolly, want die waren we dichterbij natuurlijk. Ja. Niet ik niet hoor, ik hou niet van Hollandse zangers. <laughs> nou, nee, maar de sfeer alleen al. Dat, ja, ja, dat, ja, dat, kan, je, dat ja. kan je natuurlijk ook aan Willem Mendel wel overlaten ja. hè? dat is een, een, oh, een top, ja. ja Oké, okay. uh, dat, dat is geen ik wilde vertellen. Verder oh, is natuurlijk wat, wat voetbalwedstrijden. De na-competitie begint van SV Zandvoort. Er is handbal, er is hockey. Nou, uh, genoeg te doen in ieder geval. Genoeg te doen. Hoeven ons het? niet te vervelen. Nee, echt niet. Oké. Okay. Nou Joop, hartstikke bedankt weer voor uh, deze informatie. En een fijn weekend voor jou. Ja, lekker ja, weekend. Is gelijk. Ja, en onze en... luisteraars ook. Een heel fijn weekend met alle mooie dingen. ja. ja. En, uh, we gaan wat... ons best doen om er een schitterend weekend van te maken. Zo okay, is het maar net. Ja, we erin. Oké. Okay. <laughs> hey, hey. Doei. Dag Joop. Bye. Bedankt. Hey, yo, Dankjewel. nou. je wel. Knopje wil niet uit. Zo. Knopje wil niet uit. Ah, oh, dat knopje. Ja, dat knopje. Ja. heb je van uh, die knopjes. Soms heb je van die knopjes. Die ja. wil, je wil er niet uit. Nee. Je hebt ook wel eens knopjes. Die gaan niet aan. Nee. Oh leuk. De verwachting natuurlijk weer van Dolly Dat uh, gaat allemaal gebeuren Maar uh, er is een band En die weet al wat voor weer het wordt Ja Namelijk T-shirt weather ja. maar Of dat waar is weet ik niet Maar laten we er maar even vanuit gaan T-shirt weather Weet je wel, lekker vrolijk en zo, hè? voor het goede weer wat er misschien aan zit te komen, wat je nooit weet. Maar goed, nou ja, je weet het wel, straks over ongeveer vijf minuten, dan weet je wat het weer gaat doen. Want uh, onze weervrouw Dolly, die gaat dat natuurlijk allemaal straks haar fijn vertellen, nietwaar? Ja, ja hè? zeker. FM voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionieuws Nieuws wederom met Dolly ten Pierik. Ja, lieve mensen, dan volgt hier een uh, kleine update van het regionale nieuws van uh, vrijdag 15 mei. Een man die gisteravond in Zwanenburg zijn auto zwaar beschadigde... door tegen een verkeersbord te rijden, liet zijn auto in de steek. De politie vond de bestuurder even later. De 43-jarige Zwanenburger was op de Troelstra-laan in zijn woonplaats tegen het bord gereden en de politie werd daarover rond kwart voor acht s'avonds gebeld. Agenten zagen dat de bestuurder was weggelopen en gingen op zoek. Ze hadden van iemand een signalement gekregen. De bestuurder bleek te hebben gedronken... en wel zoveel dat het hem niet lukte om te blazen. Daarom werd bloed bij hem afgenomen. Dat bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht... op de aanwezigheid van alcohol. Nou, zo te horen vraag ik mezelf af of ze wel bloed gaan vinden... Ja. Ja. een verkeersregelaar die ja, aan ze het... Ze komen tot de conclusie dat hij te veel bloed in zijn alcohol had. Ja, te, net even te veel bloed in zijn alcohol. Ja. ja, en het is uh, schering en inslag geweest de laatste dagen. Want een verkeersregelaar die aan het werk was vanwege het festival Villa's culinair Wijntheater... is donderdagavond op de Westlaan in Velserbroek aangereden door een dronken automobilist. De verkeersregelaar sprak een man aan die onder invloed van alcohol verkeerde... en het voornemen had om te gaan autorijden. De verdachte stapte in de auto en reed tegen de benen van de verkeersregelaar aan... en ging er vandoor. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. U weet het, hè? belt u naar nummer 09008844... mocht u iets weten en gezien hebben over dit incident. Het Haarlemse gezin dat vorige zomer overleed bij de ramp met de MH17... heeft sinds donderdag een monument. Het gedenkteken werd op Hemelvaartsdag onthuld. Het monument staat op de hoek van het Spaarne en de Nieuwegracht... in de straat waar het omgekomen gezin woonde... en bestaat uit vijf stenen met verschillende opschriften... zoals groeien, spelen en lachen... Via Facebook laten nabestaanden van de familie van Veldhuizen Markelbach weten dat het een prachtig monument is geworden. En onder meer de donateurs worden bedankt voor de bijdrage aan het gedenkteken. Altijden wordt er gebouwd aan de nieuwe fietsenstalling bij het Centraal Station op het Kennemerplein in Haarlem. Een overzicht van de huidige stand van zaken. Begin 2014 startte de gemeente met de bouw van de fietsenstalling aan de voorkant van het station. De stalling moet ruimte bieden aan 1700 fietsen en kost 1,5 miljoen euro. De bouw heeft wat vertraging opgelopen door problemen rondom de fundering... maar inmiddels is de realisatie weer herstart. Op 28 september moet de fietsenstalling in gebruik genomen worden, zo laat de gemeente weten. Na de bouw van de fietsgevel gaat de gemeente Haarlem met Kennemerplein opnieuw inrichten. Met de komst van de nieuwe fietsenstalling verdwijnen de overige tijdelijke stallingen op en rond het Kennemerplein. De politie. Kunnen ze nog gelijk even niet dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat afschuwelijke, lelijke, uh, verschrikkelijke gebouw uh, slopen, wat er staat? Aan de noordkant van het season. dat Dat zogenaamde multifunctionele kantoor of zo. Ja, ja. Uh, ja dat, dat, waar vroeger de bussen stonden. Ja. Dat is elke halen, is dat een doorn in het oog? En welke, de, en welke idioot van een architect. dat dat kring ooit heeft durven neerzetten. nou, die man, die moeten ze dus alsnog met zijn voeten aan de hoogste boom hangen. Wat een verschrikkelijk lelijk ding. De gemeente Harlem, sloop dat ding. En maken we er weer een mooi plein van. Zo, heb ik even gezegd. Waarvan akte Jijst. Hebben ze in, uh, in, uh, in Haarlem niet een politieke picknick? Dan kan je ook even je hart luchten. Ja, dat zou leuk o, wezen. Met een, onder het genot van een kopje koffie ja. en een uh, gebakje. Ja, dat zou wel leuk ja. zijn. Ja. <laughs> Sorry hoor dat je interrupeerde, maar het moest even van het hart. Ja, ik snap het jongen. Ik snap ja, het. Maak van zat... je hart geen moord. Nee, het zat zo hoog. Nee, het is je eigen programma, dus je mag roepen wat je bent. <laughs> <wil>. Ja. <laughs> Nou, ik, l, l, lieve luisteraars, ik ga gewoon verder met ja, het regionale nieuws. En hoop dat hij uh, zich kan beheersen. Ja? De politie hield woensdagmiddag op de Waardeveldweg in Haarlem... een 23-jarige Altmaarder aan op verdenking van oplichting. De man probeerde bij een ondernemer een dure bestelling op te halen. De alkmaarder zou mogelijk vaker bedrijven hebben opgelicht. De auto van de man is in beslag genomen. En de politie doet verder onderzoek en de man is in verzekering gesteld. Bewoners van een huis in Heemstede waren in de afgelopen nacht blij dat ze rookmelders hadden geplaatst. De melders begonnen rond vier uur te piepen. Op dat moment waren er al vlammen te zien in het plafond van de uitbouw. De bewoners van de woning in de Cesar-Franklaan belden meteen de brandweer. Die kwamen met vier brandweerwagens. En het vuur zat toen tussen de balken. Brandweermannen moesten met onder meer een kettingzaag het plafond slopen... om de brand te kunnen blussen. En rond vijf uur vanochtend was de brand onder controle. De bewoners mochten toen weer naar binnen... en hun buren, buren hoefden niet het huis te verlaten. Een kat die uit voorzorg was opgesloten in een van de vertrekken van de woning... heeft de brand overleefd. Vermoedelijk is de brand ontstaan door hitte vanuit de open haard. Mogelijk werkte de bescherming rond de haard na een lange tijd niet meer goed... waardoor de balken verhit raakten. Maar een onderzoek moet de definitieve oorzaak nog vaststellen. Een politieagente heeft gisterochtend in haar vrije tijd... een stom, dronken automobilist belet verder te rijden. In Overveen liet ze de bestuurder stoppen. De man blies 759 UGL. Toegestaan is 220 UGL. De bestuurder bleek bovendien voor de tweede keer in vijf jaar tijd zoveel te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en hij moet voor de rechter verschijnen. Dan gaan we nu over naar het weerbericht. Nou, dan krijg je waarschijnlijk een, een hele vette dal, hè? Als je voor de tweede keer gebracht ja, wordt, ja, dan kan je ja, het schudden. dat schudden. Gewoon ja. een paar duizend euro, hoor. Ja, en dan mag je ook een paar cursussen volgen voor uh, duizenden euro's. Ja, en je ja. rijbewijs kwijt waarschijnlijk ja, voor... Uh, ja. Lang, ja. Nou, lekker slim. Ja, en misschien je werk. Nou ja, goed, ik vind als je zo dronken achter het stuur uh, gaat zitten... dan maak je van jezelf willens en wetens een, een potentiële moordenaar. Zo is dat, je hebt groot gelijk. Ja. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is vandaag prima lenteweer met geregeld zonneschijn. Maar aanvankelijk zijn er vrij veel wolkenvelden. De bewolking lost grotendeels weer op en het blijft droog. Bij een meest matige noordenwind stijgt de temperatuur naar 14 graden vlak aan zee. Vanavond en de komende nacht neemt de bewolking toe op de nadering van een storing, maar het blijft nog droog. De noordenwind draait naar zuidwest en is vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar 6 tot 7 graden. Morgen is het aanvankelijk bewolkt en valt er wat lichte regen op de passage van een front. In de middag wordt het weer droog met later opklaringen... en de wind draait naar noordwest en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Dan nog even de zondag erachteraan. De zondag blijft het droog... en dan zijn er flinke perioden met zon... De wind waait matig en aan zee krachtig uit het westen. En de temperatuur stijgt opnieuw naar 13, 14 graden. Dat was het Nou, dankjewel, Dol. Graag gedaan. Dat was heel mooi. Jeroen Verkoningsbrugge en.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 het water naar de zee, maar waarom ben ik vergeten? Ik zet mijn stappen in het zand, maar wordt geruisloos weggespoeld en vul mijn plek weer in de lucht.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 Gedragen door het witte licht, kom ik los van wie mij maakte, knijp de tijd. Mijn gezicht. Ik ben een mens van vlees en bloed. Een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven. Jeroen van Koningsbrugge. Uit de laatste versie van De Passie. Of De Passion. Mag ook. En uh, het heette Wit Licht. Witte Licht. Ja, ja ell green i'm, I'm so I didn't treat you, I didn't know you, I didn't love you well, but you know you lied, yes you did, I used to leave you hanging in the bed by your fingernails. say why he won't this nasty gal back again so you can finish what you started And I will while, give it to while. you En dat was dan uh, Betty Davis op speciaal verzoek voor onze Dolly. Het was even zoeken, maar dan vind je hem ook. Hij stond wel, uh, ik zag wel allerlei nummers met deze titel, maar niet van haar. En op een gegeven moment kreeg ik een ingeving. Ik denk, ga daar eens kijken. En nou daar stond die. Wat zei je? Ik zeg, daar was die dan. Ja, Nasty girl dat Slaat wel een beetje op jou zeker. Nee, helemaal niet. Ja, jij bent toch een beetje ondeugend, <laughs> een ondeugend meisje, niet? <laughs> Nou, dat, uh, dat, dat is meer in het, in het kader... gaan we het nou hebben over het animeermeisje... wat een kanimeermeisje is. Nee, nee, ja. nee. Wat nee. <laughs> verdorie nou, meisje. Nou, ja, ja, pak dat nou uit. Ik <laughs> bedoel, je blijft... Je, je, je, je nee, ondeugend je. blijf ik wel, ja. ja. ja. ja. ja. Ik hou mijn streekjes. Ja. Ja. Goed zo. Zolang je, dat, zolang je niet dat, die maar niet verliest, dan is het in ieder geval goed. Niet waar? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, de zon gaat schijnen, zie je dat? Ja. Tjum, Let the sunshine, ja. Let the sun ja. shine, yeah. Light hair the sun shine ja. ja. Oké, okay, um, eens even kijken. Uh, ja, nou, ik, ik ga nog één plaat draaien, denk ik. Zo'n ja, beetje. Ja, toch? Ja. En dan zit het er bijna weer op. Ja. Nou, ik ben er wel twee, hoor. Maar we gaan nog wel even naar de disco, hoor. Yes. Met Nou, Rogers en Chic. I'll be there. Come, on, do and tables to the couch swingers! Woo! Into the disco scene. Dat was het maar dan weer, hè. Enerverende uitzending van ZFM Lunch... op deze vrijdag de 15e mei. Een dag naar Hemelvaartdag. Het was trouwens nog een leuke, een leuke op Facebook, hè. Uh... Ja, als je het in het Engels vertaalt, hè. Ja. Die ene, ja. ja. Zo van... Uh, pre uh, uh, prettige, prettige Hemelvaart en zij die op aarde blijven. Fijne dag. Oh, ik, ik had ook een andere gezien. Als je het uh, als Nederlander vertaalt naar het Engels... dan krijg je Heaven's Farts Day. Ja. Ja. ja. Nou. Het <laughs> is niet open. <hè> Alleen de lucht al. Ja, ja. De lucht, de lucht, de lucht. De lucht, de lucht, de lucht. wegrestaurant tussen Breda en De Bosch. De ja. lucht, de lucht, de lucht. Nou, het zit er weer op van vandaag. Ja, ja. Ja. Nou ja, vanmiddag gaan we nog even gezellig ja, op oh ja, gaan ja, ja, uurtje ja, ja, ja, ja, ja, ja, allemaal pakkel. luisteren mensen. Allemaal en luisteren. Kijken. Ja, kijk ja, ja. en luisteren. Of langskomen, mag ook. Mag ook hoor. Ja. We hebben een lekker stukje kaas, plakkie plakje woks. Woks? Ja. We hebben Jack in de Weatherman vanmiddag. En wie hebben we nog meer? Uh, Michiel Drommel. Oh, Michiel en misschien Drommel. ook Hans Molenaar, dat okay, weet ik nog niet okay, zeker. Nou, dat zien we. we. Dat zien we zelf. Ja. Goed, nou, het wordt weer een leuk programma vanmiddag. Uh, Zandvoort draait door tussen vijf en zeven met de techniek van Maries en uh, de presentatie van mijzelf. En Dolly is er ook. En ik uh, kan allemaal niet wat er allemaal gaan gaan bedden. Nou, ik, uh, ik, uh, we gaan even, uh, ik ga even het dorp in, gewoon gezellig. En uh, ik denk dat ik, uh, ja, ik vanmiddag wel weer zie. <lacht> Bedankt voor het luisteren. Tot zover. Tot later. Nog even bedankt aan Charol voor het even opstarten van het programma. Omdat ik hier ja. in de tijd kon zijn. Nog wel lief van hem. Absoluut. Me... Ja. En uh, ook voor het waarnemen van het programma Watertoren Sport hè, Met, uh, met Henny Rukert. Vanaf deze week dus nieuw. Tussen 10 en 12 op vrijdagmorgen. Bij ZFM. Watertorensport. Henny Rukert. En volgende week uh, mag ik daar de techniek van doen. Oké. Okay, nou jongens. Bedankt. Tot zo. Dag.